wel in mijn merel. Want er is uh, nog een kleinigheid die ik u niet vertel. Gij kunt dan met Vermeulen meegaan, gij. Die blijft ook altijd de spanning opdrijven. Ja. Merel is zwanger, hè? Ja, en? Het is niet van Max, maar van iemand anders. En weet Max dat het zijn kind niet is? Ja, daar heb ik niet naar gevraagd. Maar ze was Max eigenlijk al langbeu. Ja, waarom moest ze dan al die komedie opvoeren? Hier bij ons zat ze constant aan hem te prutsen en de verliefde bakvis uit te hangen. En in het theater maakten ze een pak theater omdat hij met zijn oude vlam Maya Klaus bezig geweest is. Ze wou ons niet choqueren, zei ze. Ze dachten wij een traditioneel koppel waren. Wij? Een traditioneel koppel? Wat is dat verkeerd aan Pieter? Wij zien elkaar toch graag, of niet? ja. Ah, f... Max had dus gelijk toen hij tegen mij zei dat Merel geen heilige is. Nog een laatste slokje wijn? Oh, nu heb je die fles toch leeg gekregen. Oh. Enfin, ik ben benieuwd of Merel dat nu echt meent. Dat ze niet meer mee wil spelen in vagevuur. vuur. Oh. Het schijnt dat alleen maar uitverkocht is, hè? Ja, dat verwondert me niks. Met die affiches. Waarom moest ik zo dringend komen? Omdat ik nieuws heb voor u. Goed nieuws, als je wilt, tenminste. Kom, doe je jasje uit. Niet te veel naar mijn achterste kijken, hè. Ik weet dat het te dik is. <laughs> ik vind van ik vind het perfect. Ga zitten, ga zitten. Een glaasje champagne? Je hebt hier precies al met iemand zitten drinken. Jij ziet ook alles, hè. Ik heb een journalist op bezoek gehad. Enfin, het is eigenlijk vooral een freelance fotograaf. Een kennis van je? Jij bent zo nieuwsgierig. Alsjeblieft. Ah. Gezondheid. Gezondheid. Ja, ze kwam een paar foto's maken. Toch gewone foto's? Oh. Oh, dat hangt ervan af wat jij onder gewone foto's verstaat. <laughs> Hebt jij ooit geposeerd, Tina? Mm, een stuiver dat moest komen. Meneer, nee, ik vraag me dat gewoon af. Een mooi meisje, eerlijk jij. Dat je nooit aanbiedingen gaat. Nee, ik wil acteren, Lorenzo. Ik wil geen fotomodel worden. Dat heb ik u toch al gezegd? Als je wilt acteren, dan heb je toch niks op tegen dat er naar u gekeken wordt, of niet? Er is kijken en kijken, hè. <laughs> dat is interessant. Dat is, dat is tof dat je dat zo zegt. Luister, Dina, ik heb iets voor u kunnen regelen. Ik mag meespelen in Vagevuur? Er is een grote kans, ja. Echt waar? Dat is fantastisch, Lorenzo. Ik heb met Max Kleisters over u gesproken en hij wil u misschien een kans geven. Je had toch al voor vage vuur gesolliciteerd, hè? Ja, ja, een paar maanden geleden. Ik heb een brief gestuurd naar iemand die de casting deed. Oh, ik ben zijn naam vergeten. Aldo Mero Durand dat is de technische directeur. Dat is het beste vriendje van Max Kleister. Hij doet altijd de eerste selectie. Hij beslist, zo gezegd, wie Max te zien krijgt en wie niet. Mm -hmm. Gebruikt gij, Dina? Op het je? Heroïne? Cocaïne? Ecstasy? Absoluut niet. En daar begin ik niet aan hoor. Zo ver wilt je dus niet gaan. Ga moet dat dan? Nee, nee maak u niet ongerust. Ik wou dat gewoon weten uit nieuwsgierigheid. Ja, je begrijpt wel dat je misschien wat extra moeite gaat moeten doen om die rol vast te krijgen. Hè? Bij Max Kleisters of, of bij die Baldomero Duran? Ik zou nu willen dat u je je uitkleedt. Voor mij. Glenn? Ja, commissaris. Verdomme, Karin, je nog met een naam niet noemen. Ah, ah pardon, uh, sorry, Mr. K, Ik was niet op de plek, nee, hoor. Hij spreekt niet zo luid, ik kan het hier horen. Nog altijd niemand te zien bij dat standbeeld. Nothing to report, sir. brief? Dat is Engels, commissaris. Uh, uh, Mr. K. Ik weet ook dat dat Engels is, Niels. Uh, ik bedoel, uh, Glenn. Verdomme, hè? Allee, uh, loop nog een keer in de richting van het concertgebouw. En denk eraan, u uitdagend gedragen, hè. Schud maar een keer goed met uw kontje of zo. Anders heb je morgen vroeg nog over en oud. Schud maar een keer goed met uw kontje of zo. Wat wijst die opgeblazen Brits, moet ik er wel. Karin, je hebt je kan je nog altijd horen. Zal zet je hier? Wat doe je? Moet je toch in de hout nemen? Zo, niet overdreven, nee, Zo met uw hatsje. Hé, hm. hey, bestip. Zit er iemand in de stru... Sssst, niet zo lubben. Waar? Ik heb 270 graden achter die een bank. Zie jij niet? Je druist in een ruggen naar u. Ik heb 270 graden. Dat is toch links van mij, hè? Hij de verdikke haal ik. Ik zie hem. God erop, Volg me. Dreetje, hoe doe je ja. Ik ga hem een zachter benader, niet? Ik heb die macht niet zeker. Ja, sorry, eh, commissaris, ik kan het zo ik het toen niet direct herkend. Stond je dat zo rood te Ach. Ach. Als ik aan deze kijk. Ach, dan giet die je potlood moet ja, ja, ja, ja, ja, ja het is al goed dat we mijn los, zeg. Ja, ik dacht dat je een overvallen wordt. Ja, ja, en gelukkig voor u dat ik mij heb binnengehouden. Ik heb die bij de lok uitgeslagen. Hè. En staat er die zo'n los te te bruin ogen. Ja, Pieter is het nu goed, ja. Straks geef ik je een paar meppen, hè? Allee. Oh, kom man zeg ik word er aan mijn tand van. Pieter, stop daarmee. Oh, nee, mag dat nee mag dat nu niet. Oh. Laat me meer rusten. Oh, zeg, dat dat een oude, hè? Oh, nee, nee, nee. Niet doen. Nee, onzelke mag dat bij mij doen. Pieter. Oh ja, ja, dat mocht je wel doen. Dat is heel tof. Nee, nee, niet ophouden. Allee, is nu verdomme dat. Ik wil slapen. Allee. Oh nee, oh, van nu laat me de goede nu. Allee, doe op. Je mij. O, oh, oh, dat die voeten weg. Het zijn ijsklompen. Oh jong. Nou, sorry, sorry mevrouw de substituut. Ik zal braaf zijn. Oh nee, begint die nu weer? Pop, stop. Stil, af. Op, stil. Pas op als ik er moet uitkomen, hè. Ja, ga maar schoon liggen. Dat kun je niet meer horen, Het oh. is niet waar. Oh, pak je eens op zich. Met van in. <coughs> is dat een grap. Let op als het niet waar is, hè. Ja, en dat kan niet tot morgen wachten, zeker. Dat de K dan zelf doet. Heeft wat gezegd? Bedankt, je bruinogen, voor het verknoeien van mijn nachtrust. Kijk, één van de dagen, hè, dan vring ik die de kees zijn nek om. Goed weten. Ik zweer het u. Dat is nu weer. André en Karin hebben de potloodventer gevangen. En ik moet die meteen doen bekennen, want de kee wil daar morgen vroeg mee scoren. Bij de pers.